Passengers from all over the world. Welcome to the Machine. Welcome to the command Welcome to the I'm the artificial intelligence who will be assisting you. Machines. Machines. All passengers of the mine, prepare for an expansive adventure as we lift off from our brand new flight lounge. ET Revolution. De nacht van Rembrandt gelijk, maar niet van Rembrandt van Rijn. Ik kijk in slappen en stegen bij storm en bij regen, of er inbrekers zijn. It's sloppy, sloppy, steady. Yes, door men, door men, regen. Of there are three they're in, they're in. Watch, van, and, and, and, and, and, and, and, and, and, You rocking with motherfuckin' P.I.M.P. And a group that said... They're biscuit! I forgot about Drake. Motherfucker police! You stay down to me! Y'all better listen up closely! Rip! E a Shut up! Refco! Sucks! These are on! You don't really know why! If you think about it too much... Motherfucker! You... Give me some spray! Attention! Here is a section where you have absolutely nothing to do. Komt er vandaag nog wat zin in je is uit je Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na. Het is niet te bevatten. Als ik kijk naar vandaag Genietend Genieten van het van allerkleinste. Alles dromen zo Waarschuwing. Zoef zoef. We gaan weer beginnen met een mooie nacht. Een inner begon zo in mij. Er bleek al snel geen einde aan te komen. Zo lang blijft dromen en geil nooit voorbij. Oog zomer blies ik van die hoogste toren. Muziek zo hard dat niemand me kon horen. Ver weg door verlies, mezelf verloren. Enkel dwalen over ontelbare sporen het is niet te bevatten. Als ik kijk naar vandaag. We weken hierop. En de komende tijd. Mezelf gevonden. Niet te snel kwijt, Genieten van het allerkleinste en alles dromen zo. graag. Vandaag vandaag nog wat zin is uit je broodboy. Fuck Make some noise. Hope you're ready for the next episode. Hey, hey God. Dr. Drake. Slim Shady. Candy Shop. Nope, Nacht no, nachtwacht. deel 1 en 2 worden bekritiseerd, geanalyseerd, bewerkt en geoptimaliseerd, is de reis verder gegaan met versie 1.0 van het derde en vierde deel. Welkom in de wonderwereld, ten goede van het grootste podcastproject in mijn hobbyleven, inzicht nummer 12, Creating a Sense. En dat valt echt niet mee in een wereld die zichzelf alweer een poosje kwijt is, toch doen we het. ...vanuit de meest diep diepdromerige atmosfeer die je je maar voor kan stellen. Alle emoties die daarbij komen kijken, van pure liefde en vreugde, tot ook pijn, angst en verdriet. Ondanks al die contrasten is het een reis met steeds meer kleur. Voor mij, als maker, sowieso. Maar voor steeds meer mensen kan dat wat betekenen. Sommige geluiden bedanken daarvoor. Is erg leuk. Nee. Wat uh, gaan we doen? Dit spontane proloogje weet evenmin waar we naartoe gaan. Los van wat aanknooppuntjes vormt zich gedurende de reis en altijd in ontwikkeling zijn verhaal. En die opzet die gaan we ook uh, nu weer hanteren. Rest mij de aanbeveling de gordels aan te trekken. En dan zijn we met de snelheid van licht op reis, reis, reis, reis vertrokken. vertrokken. Nacht. Later, als ik groot ben, dan word ik Turner. En laat ik de hele wereld versteld staan met mijn vierdubbele pirouette in de lucht. Met mijn kuur van anderhalf minuut. Later, als ik groot ben, dan word ik Turner. En laat ik de hele wereld... Versteld staan met mijn vierdubbele pirouette in de lucht met mijn kuur van anderhalf minuut met mijn gratie en mijn liefde voor wat ik doe de concentratie die zo iemand heeft de wil, de kracht de simpele gratie Overweldigend. Dus later, als ik groot ben, word ik een Turner. Een Turner van 16 jaar, springend rennend over de vloer, door de lucht, wee, wee, wee, wee, wee, weep. Weep. Weep. strak haar. Later, als ik groot ben, maar helaas, ik ben al groot. Dus een turner word ik niet meer. Ik ben namelijk geen jongen, maar inmiddels een man. Een meneer. Uh, dus voor mij, later als ik groot ben. Ja, wat kan ik nu nog zeggen? Wat kan ik nu nog worden? Later als ik groot ben. Schrijver. Dichter. Poëet. Schilder. Hulpverlener. Timmerman. Maar ja. Dat is geen Turnen. Dat is geen Turnen dan. Of moeder gewoon gelijk. Of de Bok. Of hoe die dingen ook allemaal heten. Ringen. Handen versleten met een luin. Ach. Volgens mij heb ik grip. Ik neem mijn dingen allemaal op zodat ik niets zeg. Ik kom naar mijn geluidjes. Al Later als ik groot ben, word ik een meer. Ja. Een groot diep meer. Voortaan dan als vaste vriend aanwezig in de kast. De echte kwelwater. Sinds hij aan het audioboeren is geslagen, zijn ze gesempeld niet meer weg te denken. Want ze zijn gewoon briljant, briljant. Wil je weten, is het thuisbasisje van deze meneer. En we hoorden net zijn slow-mo. Channel, geloof ik, geloof ik, begrijp ik dan nou goed? Kwel, Goed kwel. Vlekken vloog, een fluide blij. Een vlekken door, een koeien daai. Een porre flu, een pastie vloog. Rubbel dum, rubbel knee. Rubbel knee, rubbel knoe. Hij gaat leu frappadoevibim. Ja. ja, een blokje Rappeltee ben ik eigenlijk wel aan toe. toe. Dank Dan je wel, wel vriend. Een ribbelsvlog, een kidelee, een robot en een ripping to Een schuur en een kluden loch een schuur en de patchwork toch? Een rippeldee en de vluurendee. Ja. Rapopau, Rappeltee ja raapopau, Hey, olé, olé Olé, olé De zoektocht naar de beste ei, Weet dat het gek lijkt maar de thee is een goed idee Aroma, smaak, zo zijn kwel Water en wat blijkt? Het geeft rust Laat niet zweven op liefde en lust Schilder alle wolken in felle kleuren Snuift nog meer aroma's Het zijn ware wonderen van de geuren Hey, olé rabbel ja, rabbeltee He olé rabbel Hey He olé rabbel rabbel rappeltee Hey olé ja, rabble, rabble One hell of a <laughs> Well, love it. Today's day. Hey, yo, lay, lay, lay. Om te leren ontspannen zonder drugs. Druk, druk, druk, druk. Het lied van de nachtelijke wacht. Ik houd te wachten, de klok even slagen De klok even slagen, het zal spoedig weer dagen En lang is de nacht Freak en verplaatsen, week wordt niet meer haast Feest in de tent En ik hou te wachten, de klok even slagen. slagen. Om te leren ontspannen zonder drugs. Here comes the music. comes Er ligt jouw ultieme geluk. geluk. Wat doe je met zoveel liefde? Meer dan wat dan, ook. wat dan ook. Geloof het in jezelf. Vraag jezelf wel eens af waarom je niet gaat voor dat sprankje ultieme geluk. Wat houd je tegen? Samenleving waar we allemaal zijn ingesloten? Met muren hoger dan eigen visies en dromen? Welkom in de wondere wereld. Bewustmakende revolutieradio voor een andere generatie. Hé, hey, rustig maar. Doe maar. Heb geen tranen. Het is de rode draad maar. Omringd door wanen. Wauw. Ik vind hem lekker. Ik uh, begin het ook aardig te voelen nu, zeg maar. Ik kook eigenlijk wel een beetje van binnen. Ja, wat, is, wat gaan we nou doen? Jij gaat het doen. Doe het maar even dan. Je mag er best even de tijd voor nemen. Maar het moet natuurlijk wel leuk blijven voor ons allebei. Ik heb er zin in. Het is nu of nooit. Jij en ik voelt prettig. Wat is er toch gebeurd met de waarden die we hechten? aan onze oorsprong, basis, gevoelens en emoties? Welke idioot heeft er een staat van geld en macht van gemaakt? De minste waarde heeft de zwaarste norm. En waar onze ware passie ligt, durven we niet te dromen. En, uh, hij was echt een beetje de draad kwijt. Ik vind het heel moedig dat iemand... Uh, nou ja, eigenlijk, je kunt zeggen... zo naakt op de snijtafel gaat liggen... en zichzelf tot helemaal ontleedt en ook waar het helemaal niet gunstig is voor hemzelf... het gewoon durft op te schrijven. Want een worsteling was een het? Een worsteling. Het was een enorme worsteling natuurlijk... En dat heeft hij eigenlijk ook door het op te schrijven, heeft hij dat um, kunnen bestrijden, kunnen, ja, is hij daaraan ontkomen, zou je, kun je zeggen, aan die worsteling. Wat houdt je tegen hier? I, I, I Ninja, A of sound. It's a big sick, job. <laughs> What are you waiting for, man? I hear no music. Just Thank, Thank you for your continuing support. Sing, sing, sing, sing, sing. We will now provide 60 seconds of unmodulated grooves. Call <laughs> ninja. number one in the world of sound. <laughs> There is a guy in the South Village called Tony. He is a ninja. What? nothing but the stacks of th wax man <laughs> and it's always changing and it is always the same it's a long road there's no turning back my only friend <inaudible> fuck the is shit i in my the fucking deep russies Ogen open, Nederland, Nederland. Hand in hand. Hand, in hand. hand in hand, samen, samen gaan we het maken. Schreeuw, me van, met de daken. van de daken. Ogen open, Nederland. Nederland. We zitten midden in een economische recessie die ook nog ons kan verergeren tot een depressie. Het woord viel afgelopen week ook al. Zelfs zo erg als in de donkere jaren 30 zou het kunnen worden: massa ontslagen faillissementen, verdampende spaartegoeden, een inzakkende huizenmarkt. En wie kunnen we daarvan de schuld geven? Is dit het gevolg van ons allergrote hebzucht of de schuld van al die slimme, bonusbeluste bankiers. De bankiers zelf die vrezen dat zij de nationale zondebok zullen worden. It's a depression, depression. depression. No longer fascism. Ik voel, me ik voel me depressief. Ja, eigenlijk wel. Ik wel. heb er een paar dagen over nagedacht. Ik bedacht me ook na twee dagen dat die Abby en AMRO inmiddels van onszelf, van ons allemaal samen is. Hand in hand. hand. En we zouden onszelf een beetje schade doen als we die bank nou <laughs> verder gingen schade, schade. Een beetje opportunistisch beetje ook wel van mij. Zelfs zo erg als in de donkere jaren dertig zou het kunnen worden. De schimmen in de nacht zijn weerloos en zonder kracht. We spiegelen alleen alle onverwerkte dromen van iedere die geregeld vergeet. Wie die nu echt is en waar hij als eenheid voor staat en strijdt. Nee, dagelijkse sleur opgevolgd door bedtijd. Dan raak ik mezelf toch liever bij nacht kwijt. Bij nacht kwijt. Nee, bij nacht kwijt. Schreeuw met, maken. met me van de daken. Ogen open Nederland. We zitten in die fase van blijven verbazen. Politiek, ik stel een vraag. Waarom lul je van alles, Behalve dat wat ik stel? Zeg het, me graag. Haag, wat nu, wat nu weer vandaag? Hand in hand, vergeten we de recessie. Ogen open. En veel nieuws, op staat niet. Geen gehouden recessie Terwijl ik durf en trip in mijn eigen depressie Loop ieder ver van me af, voel me naar elke afwijzing minstens zo af, maar ook veilig tegelijk. Tussen ik en mezelf tenminste nooit geen gezijd. Een veilige basis, al voel ik me diep van binnen, onder invloed van wazig en verberg ik de pijn. Want overal waar ik kwets, ik niet plats wil, ik zie hem juist daar zijn, zijn, zijn, zijn. It's a depression, depression, depression No longer fashion Ik voel me depressie, ik voel me depressie, ik voel met depressie. Me depressie My only friend, fuck de recensie, ik zit in my hele fucking depressie She wakes from sleep, deep from ambient treats, down for hot, wet drops from Colombian beans. Then she drives goodbye with her kid back seat, moving fuel chewed from a desert heat. I sit alone with my fragile bones, got my Crackberry Malls and my Twitter drones. Bleeding eyes, multiplayer moans, got my you corn love feeling Facebook stoned. Who's got the power when we follow the noise? It's our drugs of choice.